Deze week kunt u luisteren naar Aan de grens, een radiospel van HC panda. Hey lister. don, zal ik jou eens waar Nou, waarom ook niet zeg? Dit wordt vast mijn Hallo, kan Hallo. ik met je mee rijden makker? Ja, natuurlijk, waar moet je heen zuster? Naar de grenspost. Ah, daar kom ik langs, stap maar in. Hé, hey, bagage? Nee, traveling light man. Is makkelijker en sneller. Mmm, lekkere wagen heb je zeg. Ja, Nieuwe? ja. <laughs> Dan gaat het je niet slecht makker. Nou, auto van de baas hoor. Oh, en wat doe je dan wel? Ik ben geoloog. Je bent wat? Geoloog. Rotsen, mineralen, dat soort dingen. Waar kom je vandaan oorspronkelijk? Nou, je bent nogal nieuwsgierig hè, zus. Ik ben geboren in Zuid-Afrika. Oh, ik ook. Dus dan zijn we allebei op weg naar huis. Ja, maar je nummerbord dan? Dat is toch geen Zuid-Afrikaans nummerbord? Nee, ik werk hier. Maar ik moet even naar Zuid-Afrika. Vind je het een leuke baan? Ja, vraagt te veel zus. Je zou detective moeten worden. Nou, dan zou ik in elk geval meer geld verdienen. Sigaret? Ja, lekker. Aardig van je. Ja, laat maar. We zitten sigaret in die zak van mijn jasje op de achterbank. Steek er voor mij ook maar één aan. Oké. Nou, hier zitten ze niet. Oh, wacht. Ik voel ze. Ze zitten in je andere zak. Oh jee, alles valt eruit. Hé, hey, laat maar liggen, ik raap het straks wel op. Nee, nee, lukt wel, lukt wel. Hé? Hey? Wat is het? Die foto, wie is dat? Ah, dat is mijn moeder. Goh, leuke foto. Leuke vrouw. Met een mooie brosje heeft ze op. <laughs> ja. Ja, die heb ik haar afgelopen kerst gegeven, heeft ze altijd op. Mm. Heel speciaal. Hey, Komt er nog wat van die sigaretten of niet? Wat? Oh, oh ja, ja, kom eraan. Uh, Dank je. Alsjeblieft. lief. Ja, daar is een dorp. En nu zijn we vlak bij de grens. Oh, zou je me geweldig plezier willen doen? Wat? Ik. Uh... Ik zou ontzettend graag even willen bellen. Natuurlijk kan toch, geen probleem. Er is een cel in het dorp. Nou wil je niet weten wie ik bel? Ik ben niet zoals jij hoor. <laughs> ik stel nooit zoveel persoonlijke vragen. Mijn ouders. Ze zijn ongerust, dus ik dacht ik wel, maar even. Nou, geeft het ongelijk. Een jong meisje als jij die met vreemde mannen mee leeft. <laughs> <laughs> We zijn er bijna nou, hoor. Oh. Zeg, uh, hoe zijn ze hier eigenlijk? Wie? Nou, de douanemensen. De grensbewaking. Ben je hier nooit eerder langs gekomen? Nee, het is de eerste keer. Oh. Nou, uh, ja, ik al heel vaak. Nooit problemen gehad hoor. Hm? Hoeveel paspoort heb jij? Zuid-Afrikaans. Ja. Dat is niet makkelijk, hè? Het zwarte zuid afrikaan zijn. We zijn er. Goed. Volgende. Hoe heet Volgende. u ook weer? Anjani. Lucien Mandjani. Merit Lavoe. Leuk je te ontmoeten, Lucien. Ja, misschien komen we elkaar nog wel eens tegen op die weg, hè? wie weet. Ja, wie weet. Hier graag een vingerafdruk. Eerst de vingeringten. Hier graag een vingerafdruk. Eerst de vingerinkte. Volgende. Agent. Inspecteur. Wij gaan sluiten. Zijn dit de laatste? Jawel, inspecteur. Kom maar, je bent aan de beurt. Doe de maar, zuster. Toe maar. Nee, nee, nee, ga jij maar eerst. Ik ah. heb geen haast. Dankjewel. Hoe is jouw naam? Manjani. Meneer? Manjani, meneer. Paspoort? Hier. Reist alleen? Ja. Nou ja, ik heb uh, net de liften meegenomen. -oh. Alsjeblieft, melden bij de agent. Dankie. Hier is het formulier. Je gegevens. Ja, dit is het formulier. Hm. Kun jij schrijven? Ja, lezen kan ik ook. Hm. En dit adres? Is dat je huisadres? Ja. Ga mijn moeder opzoeken. Hm. Waar is je pasboekje? Hier is het. Hm. Nee. Alles in orde zo te zien. Goed, je kunt door. Bedankt. Hé, hey, wacht eens, uh, Jong. Ja, ik heb haast, het wordt laat. Ik, ik niet. Uh, laat even je pasboekje zien. Ik denk dat ik jou nog een paar vragen wil stellen. Ga daar maar zitten. <lacht> Jij bent Charles Matibela. Ik ben Lucien Mandjani. Jij bent een terrorist. <laughs> ik ben geoloog. Waarom lach jij, Matibela? Ja, Mijn naam is Mandjani. Uh -huh. Ik ben uh, inspecteur Joubert, ik ben politieofficier. Ja, ik ben geoloog. Ik zeg uh, dat je onderwijzer bent, Matibela. Ik heet Lucien Mandjani. Waar ben je geboren? Het staat in mijn pasboekje en in mijn paspoort. Ik wil het van jou horen, Matibela. Ja, maar hoe vaak moet ik nou... Waar altijd... ben je geboren? Ik ben geboren in Johannesburg. In Orlando. Waar heb je gestudeerd? In Zuid-Afrika. Ja, en in de Verenigde Staten. In Sovjet-Rusland, Matibela. Jij hebt in Rusland gestudeerd, of moet ik zeggen, dat je er getraind bent. Mag ik roken? Meneer? Mag ik roken, meneer? Roken is heel slecht voor je longen. Ga je gang. Hoe reis jij, Matibela? Mijn naam is Manuel. Ja. Hoe reis je, vroeg ik. Je hebt mijn auto's hier staan. Is die auto van jou? Van mijn werk. Waarom ga je naar Johannesburg? Omdat mijn moeder er woont. Je gaat je groepcontacten. Het is me thuis. U doet me pas in uw bureau. Nou, u heeft daar niet het recht toe. Ik kan hem er zo weer uithalen als je hem nodig hebt. De laak kan open. Ga je je moeder vaker opzoeken? Ja. Als ik kan. Laat me geen tijd verspillen, Matibela. Mijn naam is Lucien Mandjani. Ik ben geoloog. Wacht hier, Bela. De inspecteur zei dat ik moest wachten. Jij moet niet denken dat je inspecteur Joubert in de maling kan nemen. Ja, ik probeer niemand in de maling te nemen. Je bent een communist. Jij bent een communist, geef antwoord. Ik was me er niet van bewust dat er iets gevraagd werd. Hoor. Oh, gaan we bij de hand doen? We gaan helemaal niks, ik heb geen zin om met je te praten, man. Waarom wil jij... Ik wil alleen maar naar Johannesburg. Dat ik is... wil ook naar huis. Mijn eten staat koud te worden en jij houdt mij hier vast. Ik hou je niet vast hoor, dat doet die inspecteur van je ik nou, niet. Dommer, au, au, god, au. au. Ophouden, ophouden. Ach. Hou op. Inspecteur. Geweld is niet nodig. Ga koffie maken. Weer jij koffie, Bela? Ik heet geen Bela. Twee koffie. Sterk. Jawel, inspecteur. Daar zitten, Bela. Oh, het spijt me dat dit gebeurd is, Matibela. Mijn naam is Mandjani. Ja, doet er niet toe. Spel eens uit. Ik weet dat je de leider bent van een cel. Van een cel? Nee, je uitstekend. Maar het is tijdverspilling. Er zit een verklikker in je groep. Een verklikker? Iemand van je groep. Er is maar één groep waar ik lid van ben. En dat is het geologisch genootschap. Waar ben je mee bezig op dit moment? Onderzoek naar olievoorraden. Olie? Er zijn goede redenen om aan te nemen dat er olie is. Waar? Een meer aan de rand van de woestijn. Wat zijn die redenen? Wat, wat is er voor bewijs? Waarnemingen door satellieten. Luchtkatering en zo. Gebruik van magnetische apparatuur en dat soort Satellieten? Russische satellieten? Nee, Europese. <lacht> En het onderzoeksteam op de grond wordt gefinancierd door de Canadese regering. Ach, nog meer geld voor de ontwikkeling van de derde wereld. We moeten de oorspronkelijke satellietbeelden verifiëren. Maar, hè? jij bent Zuid-Afrikaan. Dat ben ik, ja. Waarom werk je dan niet in je eigen land? In Zuid-Afrika kan ik geen baan krijgen in overeenstemming met mijn kwalificaties. Vertel eens. Vertel eens wat meer over die kwalificaties. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Wits. Cum Laude. En ik heb een doktersgraad gehaald in Texas. J.R. Country? Ik heb er drie jaar in de olieindustrie gewerkt. In Galveston en in Houston. Oh, maar niet in Zuid-Afrika. zou ik nou voor baan kunnen krijgen, man? Wel? Hulpmonteur? Nou? Hulpmonteur! Au! Dat doet pijn. Dat doet pijn, Matibela. Wat had u dan gedacht, zeg? Je studeert hard jarenlang, elke dag, dag in, dag uit. Dan krijg je goede diploma's. Je staat klaar om je rechtmatige plaats in te nemen in de maatschappij. Wat ontdek je dan? Alle goede banen zijn gereserveerd voor blanke Zuid-Afrikanen. Meer niet, en mijn naam is trouwens Mandjani. Dus daarom ben je zo radicaal gevolgd. Ja, ja, ja zeker, ja. Ik ben radicaal, ja, dat geef ik toe. Maar ik ben geen communist, oké? Okay? Ik zou je vast kunnen houden, dat weet je best. Waarvoor? Nou, aan geen gebrek. Wetten. Om te beginnen, wet op de bestrijding van het communisme. Je kunt een idee niet met wetten bestrijden. Je kan een virus doden... Een sigaret? Ik dacht dat u niet rookte. Ik rook ook niet, maar ik heb altijd een pakje voor de gasten. Ik rook niet mijn eigen sigaretten. Hier. Je moeder leeft nog, zeg je. Ja, ik ben op weg naar de toe. Heeft zij je grootgebracht of een ander familielid? Zij? We waren altijd een heel hecht gezin. Belangrijk. Een gezin. Dat is heel belangrijk, vind je niet? Zeker, zeker. Je moeder woont nog steeds in Orlando, zeg je? Daar woonden mijn ouders. Ik ben er geboren en mijn vader is er gestorven. En toen kwamen jullie mensen aanzetten met bulldozers en nu woont mijn moeder in Zawetel. Dat was noodzakelijk. Noodzakelijk? Om onze huizen met de grond gelijk te maken, noemt, noemt u dat noodzakelijk? Ja, stinkende achterbuurt, broedplaats van zonde, misdaad, absoluut. Het was Het was mijn thuis. denk dat ik wel begrijp wat je voelt. En dan die opleiding, goede cijfers, zelfs een doktersgraad... en dan kan je geen baan krijgen die... Uh... Hoe, zei je dat? Hoe zei je dat ook alweer? In overeenstemming oh, was ja, een met mijn kwalificaties. Een overeenstemming, je kon geen baan krijgen... die in overeenstemming was met je kwalificaties, nietwaar? U gaat de spot met mijn bedrijven, nee. begrijp ik? Nee, dat ga ik niet. Ik wil wel aannemen dat je geen terrorist bent, maar je bent wel een radicaal. Dat heb je zelf toegegeven. Ik ontken ik het niet. denk dat je radicale overtuigingen de kant uitgaan van... ...Marxisme? <tolk> <tolk> wil je misschien een uh, verklaring afleggen? Nou... Ja. ja, Ik verklaar dat ik ben geboren in een maatschappij die niet lijkt op enige andere maatschappij uit de geschiedenis. Ik verklaar dat overal op de wereld tirannie voorkomt. Tirannie van links en tirannie van rechts... Ik verklaar dat er in alle tijden over de hele wereld tirannie is voorgekomen. Absoluut. De geschiedenis van de wereld is de chroniek van de onmenselijkheid van de mens tegenover de andere mensen. Mm -hmm. Maar in één opzicht is de maatschappij waarin wij leven verschillend. Precies. Heel verschillend. Dit is namelijk het eerste land dat discrimineert op grond van huidskleuren, niets anders. Ik kan, ik kan andere kleren kiezen, ik kan andere vrienden kiezen, ik kan, ik kan zelfs andere meningen kiezen, maar, ja. maar andere huidskleuren kan ik niet kiezen. Dat gaat niet. Zou je het willen? Oh nee, ik, ik wil, ik wil niet, niet, niet in blank gebied wonen. Ik wil, nee. ik wil niet een hotel voor blanken logeren. Ik, nee. ik wil geen blanke man zijn. En ik wil ook geen zwarte man zijn. Ook niet. Ik wil gewoon een mens zijn. Ah, gewoon. Ja. Men staat me niet toe om, om een mens te zijn. Ze noemen me jong. Jong. Kom eens hier jong. Wat is je pasjesboek jong? Ik ben geen jongen hè. Ik ben, ik ben een man. En daarom word je communist. Ja zeker zeker. Ik ben communist. Ik ben een communist. Ja. En ik schaam me er niet voor. Arresteer me maar. Gaat u gang. Arresteer me maar. Ik weet al dat je echte naam Charles Matibela is. Ik weet dat je de leider bent van een groep, een marxistische cel. In die groep zitten ook twee Indiërs. Eén daarvan is een verklikker. Hier is geen woord van mij. Die ene die is gek op mooie kleren, op uitgaan, op dure meiden. Op, op wie van jouw groep past die beschrijving? Matibela? Nou, kom op. Denk even na. Er is helemaal geen groep. Er is geen groep. Mukherjee. Baba Mukherjee, dat is de man die bij ons op de loonlijst staat. Ben je nou bereid om over Baba Mukherjee te praten en de rest van je groep? Er is helemaal geen groep. Met jou mee zijn er tien man. Klassieke communistische cel, twee Indiërs, drie kleurlingen en vijf zwarte. Ik ga mijn moeder opzoeken in Soweto. Je hebt altijd een sterke band gehad met je moeder? Enige zoon? Ja? Ja. Wanneer heb je er voor het laatst opgezocht? Twee maanden geleden. Ik ben hier de grens over gegaan. Het staat in mijn pas. Hoe was het met haar toen jij haar voor het laatst zag? Ze is oud natuurlijk, maar ze was gezond. Ik heb hier een paar foto's, Bela, in deze la. Wat voor foto's? Wil je ze zien? Wil je ze zien? Nee. Nee. Nee, ik, dat wil ik niet. Nee. Ik uh, denk dat je ze wel moet zien, Matibela. Bela. is je moeder. Nee. nee. Jouw moeder na het verhoor. Nee. Degenen die dit gedaan hebben, die zullen boeten, jongen. Weet je wat ik zeg, Chaubert? Die zullen boeten. Hoe dan? Heel erg. Hoe? Heel erg. Met hun leven, namelijk. Ze zullen boeten met hun leven, minder niet. Ik doe mijn werk en soms zitten daar kanten aan die ik weer zinwekkend vind. Maar. Vies, vuil, smerig, zwijn. Onschuldige vrouw, joh. Mijn moeder is een onschuldige vrouw. In het huis van deze onschuldige oude vrouw. <lacht> Zijn geweren gevonden, handgranaten, munitie. Ja, maar ze wist nergens van, man. Mijn moeder wist helemaal van niks. Wat is je achternaam? Weet je best. Zeker, maar ik wil het uit jouw mond horen. Zeg op. Mattibella. Charles Matibela, ik stel u officieel in staat van beschuldiging, moeten we u wijzen dat u in dit stadium niet verplicht bent om iets te zeggen. Zo, alweer gescoord. Pff, het is mooi werk. Ja, ik lever goed werk. Ja, daar word je ook goed voor betaald. <lacht> Het was trouwens goed dat je belde. Ik stond op het punt om naar huis te gaan, maar ik had dit uh, voor geen goud willen missen. Ik dacht even dat u hem wou laten lopen. Nee, nee, nee. Ik wilde dat hij dacht dat hij erdoor was. Een beetje zelfvertrouwen geven, dan terugroepen. Nou, dit was echt een makkie, hoor. Ik uh, vroeg een sigaret en toen... Ben ik zijn jasje nagehaald? Toen kwam ik die foto tegen. Die foto van zijn moeder, weet je wel. Ja. En die broche die herkende ik van de foto hier. Nou, toen was het zo voor mekaar, dus ik dacht. Het is uh, laat geworden. Het is heel goed werk. Afrika, awake, Afrika, Let's cry. U hoorde Aan de Grens, een radiospel van H.C. Panda. De rolverdeling zag er als volgt uit. Manjani werd gespeeld door Kenneth Herdigijn. De liftstar was Lieneke Leroux. Inspecteur Maarten Wansink. En de politieman werd vertolkt door Toon Achterberg. Techniek Martin Schuurmans en Henk van der Steeg. Vertaling en regie Han Meijer. Productie Gini van Duren. Eindredactie Louis Houet.